Goedenavond, Hallo, oh, oh, hoi, oh. hoi, ja, Aha. oké, okay. we zijn in de lucht, ja, oké, okay. welkom luisteraars op op Radio. ik ben Jaap en jij ja, naar het programma kletspraat, het is vandaag donderdag, 28 augustus 2025 en we hebben hier vooral uh, natuurlijk cpr oh wat hoor ik nu tingelingeling uh, we hebben hier uh, cpr natuurlijk uh, Els, mascotte en dredget heb ik geloof ik gezien en de rest zit allemaal op discord die kan ik niet zien dus als ze iets schrijft in de chat dan weet ik dat ze er bent. En natuurlijk de luisterers. Die helemaal niet op dit zit zitten. Maar alleen luisteren. Dirk komt net binnen. Welkom Dirk. En ja jongens. Het is nog lekker licht hè. Over een maand is het donker om 7 uur. Ja, 7 uur alweer. Het is donderdagavond. Ja. Dus uh, oké. Okay. Nou, ik heb net een paar diertjes gehad bij de avondwinkel, ja, dus ja, proost allemaal. En zo, ja, het is een voor rotgeluid jongens, wat is dit, Ik hoort steeds uh, rare geluiden, Dat vind ik niet leuk, gelukkig staat het niet op de opname, maar ik vind het wel hinderlijk, ik directeer me. Hoe krijg ik dat geluid weg? Rare pingeltjes. Ik vind dat heel irritant, sorry, maar. Komt dat door de chat misschien? Is het de, de chat die dat doet? Ik vind het heel storend. Hé, hey, Marius. Marius, ik weet niet waar Marius. Nou, welkom Marius. Ja, ja. Ja, ik heb de klok maar laten lopen, hij tikt op 80 om, maar laat maar gaan, joh. Ik bedoel, ik vind het best. Uh, elke keer moet ik dat ding naar de stilzetten zetten en dan moet ik er weer een uur vooruit gooien. En dan denk ik, ga geef hem een slinger. Maar ik denk, laat maar lekker tikken op 80 om. Uh, normaal stoort het me ook niet, maar ja, ik hoor het om mijn hoofdtelefoon heen. Hè? Dus en dan vind ik het wel eens storend. Ik vind bijgeluiden verschrikkelijk. Muziekje op de achtergrond, of een achtergrondgeluid zoals de zee of, uh, de, of de wind. Dat vind ik dan nog niet zo erg, maar bijgeluiden en, en als er een auto voorbij rijdt en je hoort dat door, dus door mijn koptelefoon heen. Oh, dat uh, Nee, dat horen jullie niet, maar ik hoor het wel. Die pengeltjes. Ik weet niet wat het is, maar... Ik denk dat dat met de chat te maken heeft, want met Discord had ik het nooit. Ik denk dat dat met de chat heeft te maken. De, ik heb het nu twee keer gehoord vanavond. Ik weet niet of het is het, misschien als er iemand de chat opkomt, dat ik dat dan hoor. Oh, PING! Keihard hè? hè? helder hard heb ik Nee, de klok is niet storen. tik, tik, tik. Tik, tik, ik denk, laat hem lekker lopen, klinkt lekker huiselijk. <laughs> dus er valt toch geen uh, doodse stilte als ik even toevallig hoge nood heb. En ik uh, ben even uh, twee minuten weg. Dan hoor je in ieder geval toch nog dat er leven is in de brouwerij. Dan hoor je de klok op de achtergrond. Kan de zet zijn, zegt Dirk. Die geluiden moet je ook uit kunnen zetten in je IFC-programma. Oké. Okay graag zelfs als ik het uit kan zetten, want ik vind het, ja, ik, ik wil niet vervelend doen, maar ik vind het heel hinderlijk af en toe, weet je, dus schrik ik me wezenloos. Dat klinkt ook heel hard, weet je. Ik dus zou even kijken, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet zetten, joh, dus. Ja, ik durf daar er niet aan te rommelen, weet je, dadelijk ben ik, heb ik het net als met Teamspeak, dan kan ik nooit meer op Teamspeak komen, want uh, ik weet er ook niet mee om te gaan met Teamspeak. Het, het, de, het, el, snop ik snap er niks van. Ik kan het wel uitleggen, maar het heeft geen zin. Het heeft geen zin om het uit te leggen, want het, het gaat er bij mij niet in. Ik heb het zo vaak geprobeerd met Teamspeak. Ik vind het wel leuk hoor, om, om te doen. Maar het werkt gewoon niet bij mij. Ik, ik kan het gewoon niet. Ik kan het bij mij duizend keer uitleggen, al leg het nog zo simpel uit. Het gaat gewoon niet bij mij. Het zit er gewoon niet in bij me. Het is geen onbeel, maar het gaat gewoon niet. Ja, misschien, sommige mensen zullen het misschien dom vinden. Nou, dan is dat maar zo, jammer dan. Maar eh, ik kan er niet meer over. Ook niet, niet iedereen kan een vliegtuig besturen. Er zijn ook mensen die dat nooit kunnen leren. Nou, zo ben ik. Als het niet gaat, gaat het niet. En dan laat ik het dan maar bij. Dat ben ik heel makkelijk in. Hoor. Waarom zou ik mijn energie erin steken als het toch niet gaat? Waarom? Dus zonder van je energie, kun je beter je energie gebruiken in dingen die wel lukken. Daar moet je je in ontwikkelen. Wat niet gaat, gaat niet. Laat me lekker varen. Stel dat ik mijn rijbewijs niet had kunnen halen voor mijn auto, laat dan maar geen auto. Dan leer ik wel uh, motorrijden of zo, zeg maar wat. Eh, ik bedoel, er zijn genoeg middelen om je te vervoeren. Dus uh, ja, toch. Ik kan fietsen ik kan met de trein. dan kan de, de, de, de openbaar vervoer, de OV, de tram of de bus of de metro. Je kunt uh, zo'n borrmeijker mijn fietsen lopen, uh, er zijn zoveel manieren om aan naar bij te komen. Waarom zou je dan uh, tien jaar lang auto doen en elke keer zakken, terwijl je in één jaar tijd, ze dus denken nou ja, na drie keer kap ik aan mee, na drie keer je, je rijbewijs niet halen. Ze dus denken nou, de vierde keer doe ik het niet meer. Ik pak lekker de trein, laat die auto maar lekker zitten. Hè? Ik pak de trein wel, en dan ben je misschien nog goedkoper uit ook. Ja, ja, toch? Ik bedoel, er zijn vele wegen die. naar Rome leiden, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, en dat ben ik net ook alweer kwijt. Dat toch niet gek en te jongens. Ja. Dat was ook alweer. Eh... Hmm, hmm, hmm. Ah, kijk, hij doet het alweer. Ja, pio. Ja, pio. Oh. Oh, dat is een hele andere chat, toch? Moet ik even naar de website van Willem de Rilla? Ja? Ik zit op de verkeerde chat, mensen. <laughs> Jeetje. Ik ga even even naar de, de, de, de Radio. Via Google Chrome. Google Chrome. Dan druk ik aan e IOC-link. Ja. En dan gaan we naar NetTalk. En dan krijg ik even de radio zegt. Ja, die moet ik aanklikken. En dan ben ik weer. hallo, je oh, Oh, Jipsystar, die is er ook bijgekomen. Mascotten zie ik. Ik weet niet of SunSet er ook bij is. Ik zie wel een uh, Jipsystar in ieder geval. Nee, Jipsystar oh, kan gewoon beginnen met motor. Voor motor heb je inderdaad een aparte rijbeleid voor nodig. Dat klopt. Heel vroeger niet. Ik ken een man die uh, voor de oorlog was dat. Als je dan een rijbewijs had, dan mocht je ook motor rijden. Maar dat is al heel lang niet meer hoor. Zelfs voor een brommer moet je een aparte rijbewijs halen. Voor een bromfiets, ook zelfs voor een snorfiets. Alleen vind ik het raar dat je voor een elektrische fiets geen rijbewijs hoeft. Dat vind ik raar, want een motor is een motor. En of die nou op benzine rijdt, of op mix rijdt, brommix, of op elektriciteit, een motor is een motor. En als je harder gaat, zo zeg maar 25 of, of 45, hè, want een brommer met een geel plaatje. Mag je 45 km per uur maar rijden qua snelheid. En een snorbrommer mag je 25 km per uur maar Mag 32 kunnen rijden, maar ja mag niet harder dan 25. Kan die harder dan 32 kilometer? Een klein boete. Uh, ook al rijden, je 22. Hij kan harder dan 32 boeten voor het snorbrommelen, voor een gewone bromfiets. Je mag maar 45 en hij mag 50 of 55 kunnen, maar kan die harder, stel dat hij 70 kan rijden, boeten, ook al rij je keurig 40, krijg je toch een boete. Want je, kan, je hebt de mogelijkheid om 70 te rijden, krijg je toch een boete. Zo zitten de wetten in Nederland in elkaar. Maar hoe kom je erbij dat je, dat je motor mag rijden terwijl je een auto rijbewijs hebt? Dat is, dat is al uh, jaren niet meer. Het is altijd apart geweest. Alleen voor de oorlog niet. Al, maar goed, dat is toen veranderd. Maar uh, ja, zelfs voor een uh, brompiet en een snorfiets moet je een rijbewijs. Um, het is wel zo, als je een autorijbewijs hebt. Stel voor, je hebt geen brommen En dat wat dan betreft zit, de wet wel een beetje gek in elkaar. Als jij, uh, stel voor, je hebt helemaal geen rijbewijs. Ook niet voor een bromfiets, niet voor een auto, niets. Stel, je haalt je auto rijbewijs, Dan mag je automatisch ook bromfiets rijden. Maar je hebt een bromfiets rijbewijs, dan mag je geen auto rijden. Maar... Het is ook zo, als jij je je autorijbewijs haalt, mag je dan met een aanhanger rijden. Wel als je voor 1984 je rijbewijs hebt gehad, heb je een BE-rijbewijs. En eh, heb jij geen BE, dan moet je apart examen doen voor een aanhanger. Dat is van als je na 1984, 1984 weliswaar een, een rijbewijs hebt, dan moet je ook nog een keer apart of voor een aanhanger, dan krijg je een B rijbewijs Dus als je een autorijbewijs hebt, mag je automatisch ook brommer rijden, maar geen motor. Misschien dat ze daarmee in de war ben, dat kan ook hoor. Maar een motorrijbewijs moet je apart halen. Want het is wel zo, als je geen autorijbewijs hebt, kan je wel een motorrijbewijs halen. Mag je ook bromfiets rijden, maar geen auto. Dus het is ook zo andersom ook hè. Dus je een motorrijbewijs haalt, en je hebt geen autorijbewijs. Dus je hebt alleen een motorrijbewijs, dan mag je geen auto rijden, maar wel een bromfiets. Maar als je ze allemaal hebt, dan krijg je gewoon een extra aantekening aan je rijbewijs. Dan staat er op je ja, voor een grote rijbewijs, meestal heb je die als je al een gewone rijbewijs hebt. Volgens mij, dus dan heb je een uh, rijbewijs voor een bromfiets. Snel of bromfiets is hetzelfde, dat maakt niet uit als je maar een bromfietscertificaat hebt. Dan ga je autoraarbewijs, met of zonder aanhanger, motorfiets, vrachtwagen, tractor, een T-raarbewijs, t, uh, dat is een T. Dan mag je ook een veegmachine rijden. Dat wordt gezien wettelijk als een, een landbouwvoertuig. en dus met de letter T van Theo. Dat zijn lemtreks, veegmachines, tractoren, alle landbouwmachines waarmee je al mee op de weg kan rijden. Daar mag je mee rijden. Maar een lemtrek, eh, je kent die zo, wel, hè, die wagentjes. Maar dan hebben ze geen eh, slang, maar twee, eh, ja, twee borstels waarmee je, of één borstel, waarmee je omkruid langs de stoep weg kan boetsen. Want dat zijn... Eh, Metalen borstels, je hebt ze ook maar plastic borstels. Maar dat is weer voor teugelwerk die je heel snel kunnen beschadigen. Als je straatmeubelen, straatmeubilair, bijna dure tegels, dan mag je daar weer niet met ijzer doen, want krijg gas. Dan hebben ze kunststofborstels. Dat weet je, want ook bij de gemeente, bij de veegdienst. Uh, ja, ja, volgens mij wel, want. Wel, het mascotte zegt als waar. Je mag met een aantal wel een trijk besturen. Dat is uh, juist omdat hij meer dan twee wielen heeft. Een trijk is een uh, motor met drie wielen. Maar als hij een motor koopt met één achterwiel en twee voorwielen die vlak naast elkaar staan. Hoef je ook geen motor raarbewijs aan. Want dan heeft hij ook drie wielen. Dat is helemaal waar. Dat klopt. De mascotte, die, is, die heeft iets... Uh, een linker, dat is een trijk inderdaad op die foto, dus als je op de linker klikt van mascotte, dan zie je een trijk, een mascotte, ja dat is een motor met drivvingen en dan mag je wel uh, met een autorijderwijs mee rijden, dat klopt, uh, ja, als jullie ook wel gehoord hebben we een uh, paar kinderen voorbij fietsen, dat komt doordat de luchtrooster open staat, die staat bij mij, altijd open. Want ik moet luchtcirculatie hebben in huis. Is het is natuurlijk niet zo fris als de lucht niet uh, circuleert. Maar ik krijg juist schimmel en, uh, en al die andere uh, onzin. Dus uh, ja, even een slokje bier nemen. Vanmorgen zo schuilmaakt, zagen geweest. En uh, ja, die... Uh, die is langs geweest en vanmiddag heb ik een begrafenis gehad. Minnig zo uh, verleden. Uh, van de week. 70 jaar. 70 jaar jong. Ja, Nog te jong eigenlijk hè. Dus ja. En dan word ik ineens tot de postbode. Ik hoorde een brievenbus open en dit gaan. Toen de postbode Nou daar, daar komt steeds vroeger tegenwoordig. Dat kregen dat hij zelfs om tien uur kwam s'avonds. Een hele grote hond voorbij. Ja, ik, ik zit in de woonkamer, ja. En ik kan zo naar buiten kijken. Met... <laughs> ja, het dus is natuurlijk vroeg in de avond. Het is wel lekker licht. En ik, ik, ik zie van alles voorbij komen. Een man met een pitbull. Een postbode zie ik voorbij komen. Tenminste, postbode had geen uniform. Maar ik hoorde wel de brievenbus uh, piepen. Dus, uh, ja... Maar eh, ja, mensen, um, uh, Ja, morgen weer aan werk. Een dagje werk. Ja, dat is mijn eerste werkweek weer. Hè. Ik ben zes weken thuis geweest. Zes weken, en twee dagen. Nee, precies zes weken. Ik was toen uh, twee weken ziek. En. Uh, toen ik me beter gemeld heb ik twee dagen extra vrijgenomen en toen volgde zo mijn zomervakantie want ik vond het onzin om voor die twee dagen te werken. Toen mocht ik dat vrij nemen extra, dus nou, die heb ik gekregen. Ik heb niks gedaan in de vakantie, dankjewel jongen, voor de condolanses, uh, mascotte en els. Een mascotte is een klopt Jaap, dat is een maas in de wetgeving en mm. extra geen wil. En je mag erop rijden met een auto Ja. Ja. Uh. Ja, vanmiddag, even om half uh, twee, was dat die begraaf, uh, begrafenis. Dus. in de afgelopen zaterdag nog mijn andere nicht van me geweest. Die uh, is 72. Die was getrouwd met mijn neef. Uh, die is uh, ook alweer, uh, in 1999 overleden. Het is alweer uh, een tijd geleden. En zijn moeder, mijn tante, die, die overleed een dag daarna. Ze is gewoon 86, die had al ja, een mooie leeftijd. En mijn neef was uh, 48. Maar dat is ook uh, heel erg jong. En uh, ja. Het is allemaal heel verdrietig, allemaal. Dus uh, ja. ja. Je doet er niks tegen, weet je. Het is allemaal heel, uh, heel naar, allemaal. Dus ja. Dus. Maar goed. Er zaten bij een nicht van me geweest in Goldar. Gau Dat ben ik in Brabant. bij de Golderse meren. Hij heeft zo'n leuk huisje in een uh, natuurgebied. 100 hectare. Sorry, 1 hectare. Wat zeg ik nou 100 hectare? 1 hectare grond met allemaal bomen. Je zou daar eventueel uh, de Tuin van Guus kunnen maken. Want uh, daar heeft de oppervlakte voor 1 hectare. Is best wel veel. Ik weet niet hoeveel hectare is de Tuin van Guus. Uh, uh, Els. Hoe groot is dat? Is dat ook een hectare? Dat is ook best wel redelijk groot hoor. Zij heeft dan echt, uh, ja, het is al bij haar, de, het is een aangetrouwde nicht dus. Bij haar is al in de familie sinds haar opa, voor de oorlog hebben ze het stukje grond gekocht. En die heeft ze dan weer van de, ja, haar ouders natuurlijk en zij hebben het weer van haar ouders weer geërfd. En dan heeft ze dan een huis opgebouwd. En in de zomermaanden dan vertoetsen daar dus. Nou, zo'n leuke omgeving. Dus uh, lekker rustig. Dus, er is zelfs een kleine. Ja, iets een speel, uh, speeltuintje is er aangelegd. Als de kleinkinderen komen, weet je wel, kunnen ze lekker spelen. Uh, ja, genoeg werk om dat stukje bos te onderhouden. Ik heb zelfs aangeboden, als ik straks met pensioen ben, of in de weekend of zo, uh, om te helpen voor het onderhoud. Ze zei, ja, ik zoek hulp. Uh, ja, ik, ik zei, nou, dat wil ik best wel doen. En zeker als ik met pensioen ben, ook natuurlijk de tijd. En dan wil ik best wel, wel helpen, weet je. Ik vind dat wel leuk. Ik heb vroeger ook in het groen gewerkt. Voor mij niks nieuws. En ik vind het heerlijk om het te doen. Dus, hé uh, hey Bobby. Bobby is ook uh, binnen. Bobby loodsom. Haha. hey Bobby. Bobby uit Schiedam. Kijk eens even. Uh, Bobby, Bobby. Bobby de Bobby. Bobby, Bobby. Die André van Duyn. Die vertelde een keer. Ja, dat uh, dan... Uh, met zo'n show op televisie. bij de tros of wat. Hij zei. Ja, zeg André vandaan. Uh, hij zei. Dat was een keer een, een gezin met, met allemaal jongens. En die heette allemaal Bob. Dus als hij uh, riep. Jongens, we gaan eten. Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. bob. Lijkt het wel een motorboot, zei hij dan. Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. <lacht> Beetje flauw. Maar ja, zoals hij dat brengt moet je toch lachen, weet je? Het is heel stom. Als ik het vertel, zegt iedereen: nou ja, dan dus lacht dat wel op. Maar als André van Duin het vertelt, dan legt iedereen in een deuk. Hij trekt er een gezicht bij, dan moet je wel lachen, weet je? En ook op de manier hoe hij het zegt. Dan leg je echt in kotswijn van het lachen. Dat is echt uh, ongelooflijk. Ja. Ja, nou, nou wel nou uh, het probleem van morgen toen, toen uh, de schoonmaakster uh, weg was. Uh, ik had een pot erop gehad van mijn verjaardag. Voor een soorten erop van een uh, oude vriendin, van, van mijn vrouw, van Ingrid. En ik neem een paar dropjes en ik kou erop en ik voel eens iets hards in mijn mond. En dat er schijnt erop, kijk eens het mijn... Ik zeg maar, mijn kroon, een gouden kroon, dat is mijn oudste kroon, die ik uh, van de tandarts uh, in laten planten. Dat was in 1991, dat kun 34 jaar oud is dat ding. Uh, en die zat ineens los, in mijn hand. Zit dus de tandarts gebeld, na de begrafenis heb ik dat dan gedaan. Heb ik de tandarts gebeld, vroeg ik hem er langskomen? Oh, komen. Mijn kroon ligt eruit, ik heb maar niet gezegd dat hij goud was. Maar toen eh, zegt de assistenten, ja, die, eh, we hebben morgen plek, want we, hebben, we zijn vol, eh, ik kan om tien uur komen. Dus en dan kom ik om tien uur. Ik weet dat mijn tandarts op vrijdag nooit werken. Er zitten meer tandarts Maar ja, het is een grauwe groen, weet je, en ik vertrouw, eh, weet je, mensen zijn niet altijd te vertrouwen. En kun je misschien raar dat zijn. Zeg. Maar ik vertrouw zelfs mijn geen hond, bij wijze van spreken. Zeker niet als ze dat soort dingen, dus, eh, als hij die gaat herplaatsen. En dan ga ik wel kijken wat hij doet, weet je. Want meestal zitten ze achter je. Je weet nooit of hij het verwisselt voor iets anders wat nepgoud is. Of uiteraard het is een zak. Hij zegt, hey, we hebben hem nou te voelen, ik ben hem kwijt. Nou, wat dat betreft moet je niemand zelfs je eigen vader en moeder niet vertrouwen. Zo wantrouwig ben ik. Echt waar. Ik ben vroeger zo vaak persoonlijk, niet dat... Je moet zo wantrouwig zijn dat je zelfs je eigen vader en moeder niet kan vertrouwen. Bij wijze van spreken, hè? natuurlijk zijn ze wel te vertrouwen, tenminste die van mij wel. Maar je moet zo wantrouwig zijn dat je zelfs jezelf niet vertrouwt. Altijd kijken, als je, als je, als je een gouden kroon hebt, altijd kijken wat hij doet. Want wat dat betreft vertrouw ik niemand. Echt, ook al is het mijn beste vriend, ook ken ik je al honderd jaar, kijken wat hij doet. Want ik vertrouw echt niemand meer, hoor. tegenwoordig had het iedereen een maling genomen hier in dit kunstland. En dan zeggen ze zagen, vrienden zullen je nog verraaien, bij wijze van spreken. Ik vertrouw echt, dat meen ik serieus. Met dat soort dingen vertrouw ik niemand, echt zelfs mijn familie niet. Moet je zo echt, ik ben misschien een rare vriend, ik misschien raar. Maar ik ben zo geworden, omdat ik in het verleden vaak in de maling ben genomen. Niet alleen om geld, maar ook om andere dingen. En dan heb je iemand. Ik had een keer uh, iemand die uh, wil geholpen. En uh, toen vroeg ik een keer: uh, Ja, dat kan niet, dit en dat. Ik zei: Oh, je wordt bedankt. Hè. Ik zal je vertellen. Ik had een, een, een goede vriend van mij. Die had zo'n uh, combi-auto. Je weet wel wat dat is, zo'n soort bestelwagens. Een combi-auto. En dat buren, hè. die hadden dan hem wel eens nodig. Dat wagen zo, dan konden ze dingen mee vervoeren. Nou, dat is uh, vier, vijf, zes jaar goed gegaan. En uh, nou, ja, goed, ga je met die auto niet meer. Had hij een gewone auto gekocht, steeds een wagen. En toen vroeg hij aan hun een keer een gunst. Een klein, ik weet niet meer wat, maar en dan werd elkaar het nee gezegd. Zoiets van help jezelf, weet je? Gewoon, dan kan je toch zelf. Hij zegt, ik nah, zeg, doe het nooit meer, zegt ja, zegt ik heb jarenlang mochten ze een combi-auto lenen voor iets. Hè? Om iets te vervoeren. En, en, en die, ze zijn, uh, ik zal niet zeggen elke week, maar drie, vier keer per jaar zijn hebben ze hem wel eens geleend. Jarenlang. En dan nou vraag ik één keer hulp om iets. En ze zeggen, ze kan je zelf ook wel. Nou, als je zo teleurgesteld en uh, geraakt, Ik ze nou. Ik, ik, euh ja, zo, onthuurt, zo Dat is ook niet leuk, weet je. Als ze altijd voor anderen klaarstaat, ik ga nog stank voor dank ook. Je vraagt zelf een klein dingetje. He? Uh, uh, uh, uh, wat er ook nee gezegd, keihard in je gezicht. Oh. Weet je. Dus ja, op een gegeven moment is het wantrouwen ook groter. op een gegeven moment denk je, denk je dat het je vrienden zijn, terwijl het eigenlijk je vrienden niet waren. Vaak zie pas te laat, hè? achteraf of zo. En ik heb het ook wel eens meegemaakt. Zo. Iets, denk ik denk niet hetzelfde, maar iets jaar gelijks. En oh, oh, nou, nou, le leuk is dat. Hè? En dan uh, heb je een keer handen nodig en dan als je je barst. Nou, nou is dat mijn dank voor meuren? Ik hoef geen dankje wel. Ik hoef er ook geen geld voor. Ik hoef er niets voor terug. Maar een dan dankje wel op zijn minst. En ja, heb je hier nog honderd keer geholpen en je vraagt één keer als dus ik, ja, ja op. En dan wordt gewoon keihard negen gezegd. Nou jongens. elf uh, Elsie zegt gelukkig heb ik geen kronen, ook geen gouden. Ja, ik heb één gouden kroon, maar het was op aanraden van mijn tanden. Dat was mijn e oude tandarts dan, hè. Daar ik over 1991. Hij ah, zei, want goud is zacht en het is met bijten. Uh, ja, de goud is, is uh, hoe meer keraats, hoe zachter. Dus ik denk dat 18 keraats is of zo. En hij ziet er nog goed uit. Hoor. Je kunt wel zien dat hij die, dat die gebruikersporen heeft, Maar hij zat ineens los. En hij doet mijn tong pijn. Want als ik praat of ik zoiets leidt, dan moet ik echt aan de uh, linkerkant pauw. Omdat ik dat rechts doe. dan kom ook met mijn tong er langs. Daar kan ik niet omheen. Dat wil ik zo snel mogelijk... Uh, dat die plaats wordt. Want uh, ja, dat doet gewoon zeer met, met Tom. die gaat uh, irriteren. En dat is heel vervelend. Want zeg ik, hoe eerder het morgen, het gaat gaat is, hoe liever. Daar ben ik er vanaf. En die kroonjaar, hebben altijd, al die 34 jaar daar gezeten, en heb ik hem even in een glas gelegd. Morgen doe ik hem mee. mee. Ik had een wat keukenpapier en ik hem mee naar de tandarts. En dan mocht hij hem terugplaatsen. Want mijn eigen tandarts is werkvrij, dat is niet zoals ik er net al zei. Maar krijg kijkt gewoon in de gaten. Dus als we met uh, een nepgouden ding komen en die andere dames in de zak van uh, zo he. Dan heb ik een koperen kroon in mijn bek. Nou, maar zo werkt dat niet. De hele tijd toch dan eens misschien nog lang overleden. Zijn we misschien weer twintig jaar verder? Of die vrouw, want dat kan ook natuurlijk, want die hebben we ook daar. Maar ik heb een vaste tandbaas, maar die werkt vrijdags nooit. Dus die is net als ik, vier dagen in de week werkt die. We dus en die man is ook al tegen 60, schat ik. Maar... Hij ja. oogt wel jong, maar volgens mij is hij ook puur Maar goed, twee jaren van mannen hoor. Maar... Ik heb liever gehad dat hij die kroon had geplaatst. Maar ja, goed, maar, ja, het zal wel goed komen denk ik. Maar goed, um, ja. Oeh, jongens. Mijn um, ja, kamer is wat meer opgeruimd. Dat ziet er uit. Uh, allemaal pico bello, uit hier, hè? Het is wat meer opgeruimd dankzij de schoonmaatsen. Met me geholpen. Want uh, ja, het was een beetje een rommeltje geworden, hier. Ja. En ze zegt, kom op, zo gaan we het meteen doen. Hè. Ze is echt iemand die echt op de je broek zit, hoor. En daar ben ik wel blij mee. Want uit mijn eigen komt er niet veel uit mijn handen. Wat huishouden betreft. Ik heb wel even uh, vorige week nog want Dat moest ik wel doen. De vloer is er niet uit. Ik heb van dat uh, parketvloer. En dat is dan van de vorige bewoners. Dus ik al meer dan twee jaar oud. En uh, ja, op een gegeven moment ga je het gaat zien, hè, het wordt vies en zo, dus dan uh, pak ik uh, een mop en uh, ja, alles raar En dan, huppate, uh, de, de hele gang, de keuken, de badkamer, de douche, de woonkamer. En alles is weer spik en span en ruikt ook lekker naar citronella, is weer helemaal alles weer helemaal goed. En dan is Jaap weer weer blij. Want dan zit hij in een schoon huis en ik hou van schoon. Ik heb eigenlijk al rommel en ik heb eigenlijk al vuil. Nou, een rommel vind ik niet minder. erg dan vuil. Vuil van verschrikkelijk. Vreselijk vind ik dat. Ik kan er niet tegen. Dat is logisch. Want in een vuil huis wonen is ook ongezond. Niet alleen vervelend, maar ook zeer ongezond. Juist. Juist. Die microfoon is zo gevoelig. Je hoort echt de auto's buiten rijden. Ja, het is een dynamische microfoon van uh, een of andere merk. Heel bekend merk. Blue, weet ik, voel dat ding. Ik kan het niet uit mijn bek krijgen, maar goed. Uh, ik zie het wel. je ook ongeveer... Oh, het is toch de tuin van Guus is ook ongeveer een hectare. Oké. Ah, Oké. Okay. Okay. Alleen oh, die van uh, Guus is de tuin wat voller, wat voller met bomen. die tuin van mijn nicht die is uh, wel ja, wat hoor, een stuk minder bomen. Maar er zijn wel bomen die ongeveer uh, ja, even hoog zijn als die van Guus, zeg maar. En uh, ja, de, de, de, van Guus is wat voller en wat meer diversiteit qua planten. Dus uh, meer diversiteit natuurlijk, want het is natuurlijk ook weer zaden. Kwekerij natuurlijk, een zalenbank. Het is dus logisch dat er heel meure diversiteit in de tuin heeft. Ik vind het wel leuk, al die paardjes, zo'n gruwse tuin. Die paardjes, eh, vooral als je daar pas voor het eerst komt. Als het, eh, net alsof je op een soort eh, safari bent, op een soort zoektocht in een onbekende wildernis. Dan zie je daar een hutje. En daar zie je een tuintje met vreemde planten die je nog nooit gezien hebt. En daar al je En dan struikel je over een steen. Huh. Verdomme. Ah, meteen. Oh, dat is een steen, die schuift En die is alweer geritsel in de bos. Je kijkt om. En dan schiet net een slak weg van een rottvaart. Ja, ook ze hebben hier snelle slakken. Sjakie de snelle slak. <lacht> ja, dat is Sjakie de snelle slak die? Zaak de snelle slak. Ja, dan heb je ook nog. Ja. Dan heb je ook nog een, een dier. Die is heel traag Dat is, is Slompiedaas. daas is de luisteraars van het noordelijke halfgrond. Die loopt met zijn oren die hangen naar beneden. Hij loopt een beetje voorover, met zijn armen die raken. Door zijn handen bijna de grond. En dan loopt hij. Ik ben zo moe. Hij heeft nog geen dag gewerkt in zijn leven. Ik ben zo moe. Als je het al komt hij al moe. Ik ben zo moe. Ik ben zo moe. En dan eh, loopt hij naar huis. En dan laat hij zich ploffen op de bank. Dat heeft hij zo vaak gedaan. Die bank die houdt het ik hier niet meer. En dan zakt hij er dwars doorheen. En zit hij met zijn benen in zijn nek en uh, dus, uh, dus zegt hij die, die Sloome uh, sloom Haas die, die, uh, die zit daar en dan komt die, die snelle slak, sjakje de snelle slak, Rzzem, zo Sloome Pie, de Haas. <laughs> uh, weet je, minna, hoe lang doe je er over om thuis te komen? Oh, daar doe ik wel een hele dag over. Ik doe het in drie minuten. Ah, doe jij daar een dag over? Jeetje, Mina, hoe krijg ik het voor elkaar? Je hoort eigenlijk heel snel te zijn. Ja, ja, jij, jij, jij, jij zit ook niet normaal in elkaar, want jij hoort heel, heel traag te zijn en je bent heel snel. Zie je, ja, maar weet je wat er komt? Het is Ik ben een keer, toen ik klein was, in een bank Turekse kleimmiddel gevallen. Sindsdien ben ik zo snel, pelsnel, dat als ik aanzet, dan, dan, dan, dan zit ik op de drie seconden bij zet. Dus als ik hier ja, 100 meter ver, normaal doe ik er vier weken over, maar nu binnen drie minuten ben ik er al. Dat komt door die Durax gluimiddel, waar ik vaak ingevallen ben als kind. En daar heb ik voor zoveel binnengekregen dat ik er nog pravaard van heb. Dus ik glij als een gek dat ze stappen kennen, maar net moeten bijhouden. Zo, dat je wel een hele snelle slak, zegt hij, maar dan heel traag. Oh, dan ben je wel een hele snelle slak. ja, vlugge apie. Vlugge in plaats van vlugge japi. Ja, inderdaad. Een hanghooraas. Ah, <laughs> oh, ik zat vorige week ook in Gezindwits half in mijn schommelbank. Zegt Jupsy Star. <lacht> ja, wel, ja, komt vast wel goed. Geen Gronland ook gegaan. Nou, Jipsie, zou die paardjes in de tuin van Groes zijn wel super mooi. Ik ziet er allemaal echt gaaf uit. En van mij wil ik uitkijken waar ik loop. Ja, je moet. Ja, maar dat heb ik ook hoor, Jipsie. Ik, ik bedoel, als ik even. Ja, die, die tegels, ja, het, het, het is, ik vind het wel wat hebben, weet je. Dan zie je daar een, een, een hokje, of een kerf in, en daar zie je weer, weer een dingetje, en daar zie je allemaal stoelen staan waar ze dan zeg maar op het werk zijn, normaal gesproken. En dan denk ik, ja, het is uh, overal is er wel een plekje, iets, iets van een plekje, weet je. En dat is zo jammer als dat uh, ja, ik daarom zeg ik ook dat. dat uh, dat die tuin hetzelfde blijft, dat het, uh, de gemeente niet haar zin krijgt, hè? als je begrijpt begrijp wil willen. Het zou zijn als het uh, ineens in de verkeerde handen komt en dat uh, het daar zoveel bezoekers op bezocht, dat je dat niet meer van een vrije wilde natuurlijk kan spreken, maar van een, een soort een toeristische safari. Um, nou, dan krijg je dus loslopende honden kinderen die er daar in rennen. Dan is het gauw met de rust geweld. Ja, dus hebben ze zelf iets moois opgezet. Gepacht van de gemeente Utrecht. Hebben ze iets moois opgebouwd in dik veertig jaar. En dan zegt, eh, net komt er zo'n ambtenaartje. Hè, zo eh, en die denkt, ja, die is een stik natuurlijk natuurlijk. Zo zie ik het tenminste. En die kan, ja, dat moet je eigenlijk delen met het publiek. Oh ja, oh, ja. ja leuk. Ja, als mensen langs kunnen komen, dat kan altijd, ja toch? Via de Radio zijn we er ook welkom, dus dat kan altijd, alleen niet, niet met duizenden mensen tegelijk of met honderden. Maar met eh, 30, 40 man hooguit, zeg maar 20, 30, 40 hooguit. Nou ja, ja enkel lekker een ridderdag. En er werken ook mensen daar, uh, nou, ik weet niet hoeveel, uh, vier mensen of zo, vier, vijf mensen, Schattig. Ja. Ook je hebt die zegt dat ze geen diepte kan zien, geen afstand en kan niet 3D zien. Hé, hey, Dredswerd is er ook. Ja, Dredswerd. Welkom Dredswerd, die is er ook bij gekomen, zie ik. Gezellig, gezellig, gezellig, ja, ja, dus er zijn ook mensen niet op de chat en die luisteren alleen gezellig. Ik weet niet of, uh, uh, of Danny ook luistert een hey, Kees, misschien was het Kees ook, dat weet ik niet. En dan hebben we ook nog onze Kees van de Ridderradio, de man die ook op de Ridderdag was. Ja, er zijn twee Kees, hè Kees de Boer en Kees uh, van de Ridder Radio gebeuren. Die ook op de tuin was de laatste keer. Die Kees bedoelde. Er zijn twee Kees. Dus. Kees en Ke Kees. Oeh, daar hoor ik het weer. Tut, -tut, -tut, -tut. Wauw -wauw -wauw -wauw. Oh, Elisa. Uh, die schrijft. Ik zie het al. Ik weet al waar dat geluid vandaan komt. Als iemand een privébericht stuurt, dan hoort ik titte titte ping. Ik weet het al. Iemand schreef mij een berichtje, privé. En dat zag, zie ik in de rechter beneden. En uh, dat is een hoi hey, Hallo, er dus schrijft iemand iets privé. Ik schrok mijn oortje Maar nu weet ik wat het is. Ah, een privébericht. Ah, ah, ah, ah dus dat is het dan. Ik ja, weet niet, mijn moeder weet niet. Oh. nee, dat zal ik maar niet zeggen hoe hij dat schrijft. <laughs> dat ga ik niet zeggen, want ik heb privéwijs. <laughs> nee, dat ga ik niet zeggen. Er <laughs> staat niet voor niks privé. Dus dat is niet verhalen, Het is niet kwetsend of zo, maar het is niet leuk voor degene. Waar het over gaat, het is niet iemand van de hij. Wie vrouw. Hier, ja, ja, ja, ja. Nou, zie ik jou ook weer een... Hé. Uh, hey. Sindri, hey, daar Sindri. Of zijn het de mensen die naar binnen komen, dat daar een belletje door wordt? Hey, Hé, Sindri, ja, die neemt je straks over om acht uur, hè. Tot tien uur. En van tien tot elf hebben onze vriend Dirk, straks op de radio. En van elf tot twaalf... Hebben we Treadread met zijn prachtige muziek. Ja, en Sindri en gaat ook uh, muziek uit zijn vorige week. Vanuit, uh, was er ergens een buurt geweest in Frankrijk, in een of ander dorp. En wat live uitgezonden dat was hartstikke leuk. Met ook nog foto's gedeeld op de chat. Ja, nou, dat was vorige week, hè. <coughs> ja, leuk, joh. C.P.A. Discord, please. Discord plus, ja. Ik kan alles lezen op, op Discord, uh, behalve uh, als men niet schrijft, kan ik ook niet zien wie het is. Mensen die op de via Discord zitten, die, uh, zodra die wat schrijven, kan ik meelezen. Maar de mensen die wel op IRC zitten, uh, ja, oké, okay, dankjewel, weisindering. Dankjewel, Cindy. Hartstikke bedankt. Eh, uh, ja. Dus, eh, uh, ja. Ik ben het grapje vandaag, Utrecht. Ik was gisteravond AI. Zegt Dred. Heeeeeuw. Uh, Dred hebben we afgelopen dinsdag gehad. Schrijf je op z'n staan? O, wat is dat zo? Oh, wacht eens even, Kijk of dat. Uh. Kijk hoor, zo. Oh. Ik moet ook pas z'n zijn. Nee, als ik maar... Weet je, wanneer ping pingelt als iemand mijn naam schrijft in de, in de chat. Want als ik het zelf doe, hoor ik geen gepingel. Als ik naar nou een apenstaatje en je schrijf... Ook niet. <lacht> nou, als een ander mijn naam schrijft, daar ben, daar ben ik nu net achter. Als iemand in de chat mijn naam schrijft, dan hoor ik ping. Toe, oh, toe, ping. Jeetje, mino. Dinsdagavond is alweer neergestraald. Ja, dat klopt. Sindsdien schreef ik: dacht al, het werd een nieuw programma. Ik vrees dat we hier zo dadelijk een buiten gaan krijgen. Nou, we hebben hem vanmiddag gehad, Jipsi, uh, in Den Haag. Nee, uh, vanmorgen. Vanmorgen was dat. de buiten zit nu bij jullie, denk ik. Dat was niet lang hoor. Het was wel even een flinke regenbaard. Maar het duurde hooguit, nou, tien minuten of zo. Dat is niet lang, het is nu alweer hartstikke droog. Het is niet, niet al te warm, het is aangenaam warm, het is niet, niet koud gelukkig. Uh, maar we hebben wel even, even, oh ja vanmorgen en vanmiddag ook nog even want op de begraafplaats, toen we naar buiten gingen, uh, toen, uh, toen regende het al een beetje, toen, uh, toen liepen we naar buiten toe in de regen. En toen we terugliepen naar de aula, toch, er begon ineens de zon te schijnen. Ja, hm. vreemd, maar goed. En nu is het nog steeds droog en de zon schijnt nog. Ja, het is bijna, ja, nou denk ik, ergens boven de horizon, dan kan het hier niet zien. Hier zit een signaal. Die, uh, Oudwet, die schrijft. Je IRC geeft een signaal als je naam Ja of door iemand anders getypt wordt. Kan je ook uitzetten. Oh. En hoe doe je dat dan? Doe dat uitzetten? Ik hoorde, ja, twee pinks. Dat klopt, die twee pinks. Hoe kan je dat uitzetten? Mm -hmm. uh, als je de beeld was flinke plas buiten zongen, je wel een hagel op een gegeven moment. Zoals onweer. Ja, dat was ook onweer. Ik heb één knal gehoord. En een flits even. en dat was het. Beeld ook gewoon op. Sinri. T, sinri T, sinri T. Maar uh, ja, morgen. Uh, nog één dag werken heb ik alweer weekend, lieve meisje. Het is nu al zo, gaat al die tijd snel zijn, dertien minuten voor acht. We gaan lekker luisteren vanavond, geen televisie. Het wordt een ridderradioavond van mij, van mij vanavond. En morgen ga ik denk ik even kroeg in, daar ben ik al heel lang niet meer geweest. Of, of, of kijk, nou, ik ben toen ziek, ziek geworden, zes weken geleden. Toen ben ik niet meer naar de kroeg geweest. Want ik was daarvoor, heb ik drie weken gewerkt, en daarvoor ben ik ook drie weken thuis geweest. Dan dus ben ik in die tussentijd nog. Dan dus ben ik al zo lang niet meer dat Ik de kroeg je zult ook wel denken, leeft die vent nog. Hm. Ik denk dat ik er morgen even ga. En ik weet niet, eh, we morgen, uh, ja, ik weet niet, leg dan tot hoe laat ze open zijn. Kijk of ze tot drie uur, half drie uur open zijn. Dan kan ik ook om elf uur gaan, dan kan ik nog even naar uh, elf luisteren. Ga ja, ik gewoon kort over ja, elf, dat is hier niet ver van al. Met de fiets 10 minuten en ik ben er. En eh, ja, dan ken ik, nou, maar ja, ik weet niet of ze om twaalf, want ze gaan ook wel eens om twaalf uur half één dicht. Dat doen ze ook wel eens. Dus, ja, en het weekend. Ja, ik weet het niet, maar ja, let toch, Ik ga ook wel, ik, of anders, ik ook misschien zaterdag gaan. Ik er toch niks zaten, dat vind ik ook naar de van. Maar ik vond het met zo'n weekend wel leuk, weet je. Dan hoef je niet op je tijd te letten. Ik heb altijd rijk als ik een andere dag moet werken. Ja, dan kan ik ook niet zoveel drinken, weet je. Dan kan ik ook twee glazen bier nemen. En that's it. <coughs> en als ik de dag daarna niet hoef te werken, dan kan, uh... ik heb ik wel zes, zeven biertjes. Dan ben ik toch vlakbij, dan ja, ga natuurlijk niet met de brom of met de auto. Dan ga ik op de fiets. En zo'n putje auto's dus die ga ik er van naast lopen. Net alsof ik uh, naar thuis kon weten. En toen quasi de sleutel pak om uh, een reis er wel door. <lacht> ja, ik ben hier niet van gisteren, ja toch? En trouwens, ik heb een beetje de fiets gepakt worden als met de auto. Nou ja, met de fiets. Met de fiets. Weet je, de cursus moet je toch doen hoor, je dus potje te veel op hebt. En uh, ook al ben je met de fiets. De cursus moet je zelf betalen en die is niet goedkoop. Weet ik wel, dus ja, ik zou toch wel dat ik niet dronken ben, maar ja, je hebt toch meestal toch wel te veel alcohol in je bloed. Eh. Zeker als ze meer dan twee glazen bier drinken. Ja, dan kun je, je, je, je, ja, lopen, je kan lopen, ja. ja. Lopen gaat ook, het duurt iets langer, maar ja, het kan wel. Ik zit hier in de buurt. Dan groep die nog dichterbij zijn, maar dat is niet mijn tent. Ik vind het uh, de mensen daar niet leuk, die daar komen. Een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen. Een uh, beetje brani-schopachtige types. Een beetje stoer doen rijden. Ik ken dat wel, hou niet zo van. En die tent waar ik altijd kom, dan zijn er mensen wat, uh, ja, wat meer, uh, um, ja, als ik het zo mag zeggen, wat, uh, zal ik zeggen, iets meer uh, hoger niveau, laat ik het zo zeggen. En niet dat het uh, academici zijn of zo, maar die zijn wat meer, uh, ja, daar kan je een, een goed gesprek bij voeren, zeg maar, laat ik het zo zeggen, het allemaal zo daarbij houden. Maar je moet daar wel zo op uitkijken wat je zegt. Wat kijk, jullie doen misschien niet mogelijk, maar er zijn misschien mensen die mij luisteren, die gaan me aanklagen van je discrimineert. Maar mensen zijn niet dom, mensen dit en dat. Ik heb het woord dom niet in de mond genomen, maar het wordt al gauw gedacht. En, en, en, en mensen met een andere mentaliteit, dit dat. En het gaat niet eens over buitenlanders, want die andere tent uh, komt van alles. En deze tent waar kom ook, dus het maakt allemaal niet uit. Iedereen is er ook. Dit, uh, donker, uh, uh, groot, klein, homo, weet gewoon Alles komt daar. En, en, en niemand wordt daar. Dus ja, en dat. Uh, ja, maar die andere tent wil ik een beetje, uh, ja, een beetje haartjesgedrag. Ik ken dat al Kijk, dus dat soort types. En nou uh, uh, ben je niet zo gek op. Dus, uh, kijk eens, ik heb een mooier fiets, dus ja, ik zeg maar wel een gek voorbeeld, maar. Uh, van, uh, waar kom jij nou mee om op een damesfiets? Ja, en? Uh, ik moet toch van A naar B, je moet toch met iets. Uh, ja, met zo'n damesfiets. Je bent toch geen man. Dat is nou typisch Aars, hè, dit. Nee, is echt zo. Als je in Amsterdam met een, met een damesfiets komt als man, dat interesseert hun nou, nou. dat nou. zelfs worst is echt, echt zo, hè. Dat is zelfs de worst reizen, die Amsterdammers. En dat is nou het verschil met Den Haag. Nou. Die vinden gauw alles gek. Nee. En dat ook Google Aret om, om uh, het interesseert ze ook niet, hoor. En met een damesfiets rijdt. Of met een heer of zoals een worst Dat bedoel ik, zo, dat soort mentaliteit. Heb je dan met die kroeg waar ik liever niet kom? En ik hou niet van dat gedacht. En mijn auto is groter dan jouw auto. Wat interesseert mij nou dat je een Mercedes ik zeg, Nou, Leuk voor je. Gunnet je harten. Maar ga mij dan niet de hele avond over oude hoeren? Van uh, een kies, hè? Kom jij met een, een kutwagentje Wat heb je nou weer gekocht? Weet je, zoiets. En dan heb ik zo, ik Lekker belangrijk, hoor. Ik ben al blij dat ik van A naar B kan rijden, ja, toch? Toen je waarschijnlijk. Al eh. oh, oh, ga ik in een sinusappelkist zie. <laughs> ja, als ik van A naar B kom, vind ik het wel goed, hoor. Mooi oké, wat toch? Zo, we moeten nog even een slokje weer, zolang lang. Je nog kan fietsen, maar er zijn weinig aandacht bij je geschonken. Hij ja, heeft zelfs een voordelen, inderdaad, mascotte. Dan wordt er ook niet zo op je gelet. En als je een hele mooie auto hebt, iedereen die kijkt naar je. En kijk eens. Zelfs als je een vriendin hebt, als jij uh, een vriendin hebt waarvan uh, de duidelijke taille uh, ongeveer net zo lang is als de Eiffeltoren. Nou jongens, al die uh, mannen, hun ogen die zijn allemaal gericht op die ramen. En iedereen wel wat van, we hè? Die zullen we dan, hè? Dan zitten ze meteen naar die borsten te kijken, want dat heb ik wel gezien, hoor. En dan zijn ze jaloers of zo. En dan nog, ja, gaan ze maar rare praatjes. Misschien is het een omgebouwde vind. Ja, ja en al zal het zo wezen, ja, en? Jij hoeft het toch niet? <laughs> ja, wat kan dat soort dingen, weet je? Van jaloersie. Of, nou, zoiets, ja, zoiets zei Kijk, ik kijk, kijk uiterlijk, ja. Kijk, ik vind het belangrijkste dat iemand schoon en fris is. Dat hij um, niet één keer in een week gaat douchen of zo, maar, maar, maar iemand die wel fris op zijn lichaam is, zijn lichaam goed verzorgd, um, of iemand knap is, wel. Ja. Het is sowieso zo, zo uh, begrip, ja wat is knap, wat is knap, ja wat de een mooi vindt misschien niet mooi. Wat is knap, zegt me niks. Een uh, keer wil met een gietje thuis komen met een navelbandje en uh, twee heineke uh, dopjes In plaats van een BH twee heineke dopjes dat je net, net niet kan zien. Ik moet het even netjes houden want het is nog geen 12 uur in de avond. Nou, wat dat boeit mij nog wat zonder een jurkje hebt zitten, weet je. Dat ze maar lief is. Dat is het allerbelangrijkste. Als ze lief is. En, uh, en schoon. Natuurlijk, hygiëne voor alles. Als ze lief is. En uh, ja, kijk, ik ben een op een leeftijd. Dat uh, seks me niet echt meer boeit. Ik ben er niet vies van, maar ik ben ook niet... ja. Uh, Weet je, ik heb nooit moeilijk gedaan als schouders dus weer geen zin had, ik heb nooit moeilijk over gedaan. Nou, morgen weer een avond, ja toch. Als ze we weer niet willen, oké. Okay. Ik heb er nooit moeilijk over gedaan, weet je. En kijk, we hebben niet allemaal wel eens zin, nee, als je begrijpen wat we doen. Maar dat moet ze gewoon van elkaar accepteren, ja mensen die gaan het moeilijk doen. Hou je niet meer van me, zo weet je, het krijg dat. dat. heb ik gelukkig niet, niet nooit gehad. Maar eh, dat soort dingen, ja joh, ik ben nu moeilijk, weet je, ik kan me voorstellen dat je moe bent. Ik wil geen zin hebben inderdaad. Ja, dat kan toch. Ik had wel eens geen zin hoor, ja. En eh, dat is ook niet moeilijk, maar ja, een beetje knuffelen is ook fijn. Je moet niet altijd te wippen, ja toch, om er even een te zeggen. Lekker knuffelen, ik ken er lang van genieten, knuffelen. Lekker ja, knus met elkaar ja. Dan kan je van de televisie met je hoofd op je schouder en je arm omheen. je af en toe even zo lekker pakken op de rand. En dan zo val je er alle twee zo lekker in slaap zo op de bank. Ja, haha, heerlijk is dat. Ja, dan kan je, dan kan je een hele leuke avond hebben. Toch? Ik ga even schrijven wat het web Ja. Jaap. De instelling, topoptions, of een menuboog van net, talk File properties, en dan in general. Quiet net talk with X aanvinken. Middle window when minimized uitvinken. En dan bij een message by incoming private message een message that contain your own Nick sound over PC speaker en play wave uitgevinkt Oké. dan gaan we straks zever proberen. Oké. Ja. Ik zie alweer dat het twee minuten voor acht is. En Sindri die zit te popelen om te beginnen zo. We hebben nog twee, twee minuten, lieve mensen. ja ik zou, oh, ik zou even de feedback ervan zetten. Ah, ik kom mezelf nog steeds dag op praten. Ik zou ook zeven even een boernaal doen. Vinden jullie dat leuk? Ja, ik ben boer en dan kom ik kom uit Drenthe. Ik heb twee kippen, een koe en een geit, en ze kunnen allemaal blijven. Nou ja, alleen de geit, maar die andere doen nou zo, weet je En die koe die zegt, mmm en die geit die zegt, mhm. En die kip die zegt, tak, tak, tak, tak, toch. ik zit hier in een kippen, Mark. Ja, en wat zegt de boer? De boer die zegt, "O." Mmm. Nee, maar dat is een glaasje melk, want daar bier is op. Kom hier, Bert, be be zal ik je even, even melken. Ze trekt hij zo aan die spijn, met zijn mond eronder zo. En dan trekt hij al die spijn de sp en die koe die denkt, wacht, ik zal even een grapje uit hem. dan lijkt me die koe toch een scheid, jong. Dat hier die boer, die, die wordt gewoon weggeblazen. Zo in de hooi. Zegt die boer, wat ben je nou aan het doen? Ah, zegt de koe. Hou je niet van fly, Vlaamse fly? Ik zeg nee, want ik zit in de Oh, Oeh, nou, Vlaamse fly, je fly. En, en, en, en, en, en, en maar die vlaaien van jullie. Ja, toen was het 8 uur. Maar ja, ik kan het verhaal niet afmaken, jongens. Heel veel plezier met Henry, zou ik zo zeggen. En dan zeg ik tot. Volgende week, want hoeveel is het volgende week? Hoeveel september is het dan eigenlijk? Maar ja, dat zien we dan weer. We veel plezier met Cynthia en met Dirk straks en natuurlijk uh, met Red Red. En tot uh, volgende week. Bye bye.